Dik Hark met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is in het afgelopen derde kwartaal gekrompen... vergeleken met het kwartaal ervoor. Volgens voorlopige cijfers van het CBS is de krimp 0,3%. Tegenvallende cijfer heeft te maken met lagere uitgaven van consumenten... bescheiden groei van de uitvoer en lagere overheidsuitgaven. Ook stagneert de banengroei. Consumenten gaven minder uit aan kleding en schoenen. Er werden minder auto's gekocht en er werd minder uitgegeven in de horeca. En in reactie zegt minister Verhagen dat de scenen voor de economie op oranje staan. Volgens hem krijgt de onrust over Europa vat op de Nederlandse economie. Uit Syrië komen berichten over de gewelddadige dood van opnieuw tientallen mensen. Onder de doden zouden ook zeker twintig militairen zijn die onder vuur werden genomen door militairen die naar de oppositie zijn overgelopen. Dat zou zijn gebeurd in een stad aan de grens met Jordanië. Een Jordaanse diplomaat zegt dat zijn ambassade in Damaskus is aangevallen. De Jordaanse koning Abdallah was gisteren de eerste Arabische leider die in het openbaar aandrong op het aftreden van president Assad.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 Temperatuur 9 graden in het zuiden en 1 of 2 graden in het noordoosten. Dit was het. Dit is Sonbakker van de ANWB. Er staat nog een file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade, 3 kilometer. Tot zover de verkeer.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 er was er ook een, een pak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, Aantje. Oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen, weet je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 gaan ja, je ja. Jouw besluit staat vast. Jij wilt ver hier vandaan een land verder. Ik moest van je heen, lief je zo alleen. Want de beide zee, ten zee maar mee. Maar ik kom misschien heel van terug. Rosa Rosa Brandt, klinkt een melodie, vol van harmonie, droom ik voor me heen, voel me zo alleen. met me mee te gaan en toen ik haar alleen zag vroeg ik aan haar dank.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 Hij dan zwaard, halleluja. Na de vrijheid gaat je hart, halleluja. Ook al halleluja. is de strijd soms zwaar, halleluja. Eenmaal halleluja. is de zegen daar, halleluja. de vrijheid vraagt je hart Halleluja alle mensen zijn geleid Halleluja in Gods in Gods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 Hallo. Zo zal het nooit meer zijn, Lady, Lady Lorelei. Want zonder jou is de zon alleen schijn, Lady, Lady Lorelei. Oh, Lady Lorelei, ik verzon jouw lieve naam. Oh, Lady Lorelei, want de Rijn bracht ons tezaam. We dachten allebei, zo zoiets gaat weer voorbij. Misschien voor jou, maar toch nooit meer voor mij. Niet meer blij, lady lady Loreland. Lady, lady Lorelei. Kom weer terug en het leven is fijn Lady, lady Lorelei Laura was Tommy's beminden. Hij zag haar als zijn koningin Met bloemen, geschenken En natuurlijk ook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 Hij was de jongste van allemaal, de auto raasde door de stille macht. Ze langs de baan met zijn dure val. niemand weet hoe het is gegaan. Tegen een boom stond een brandend brand en toen hij sterven eruit werd gehaald. Zei hij voor het laatst, voor het was geraakt. Voor dat Tommy die heen is gegaan, het was nog voor haar dat hij leefde. Yo, ga! Zandvoort uit Zandvoort Mijn naam is Mario Zandvoort En zoals iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 Neem ik u mee op reis terug door de tijd Ten jaren 30, 40, 50, 60 en 70 Hoor ze u eens Carla Varenesse met Laat me nooit meer huilen En daarvoor Charles Tuinenberg En de Melody Strings Met Ik blijf van Laura houden En daarvoor Henk van Mondvoort met Lady Lorelai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 Zie graag elders, maar het liefste zie ik jou. Ah oh, ha oh, ha, oh yeah. Oh, oh, ah yeah. oh, oh yeah. oh yeah. de tijd van zand weer, met zand voort. Zandvoort.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 you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 En Joop van der Marl met uh, samen Dan is deze mooie plaat van uh, Jerry B. en de Mijnram. Ze waren al drie jaar gelukkig getrouwd. Twee arbeiderskinderen met harten van goud, en B. in de Mijnstreek geboren. Trouwdaalde hij af?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 En ze gaf een zoen, en zwart perde het meen. zijn gapende muur, stil wachten de schatten, in de keur. en rokken de stijven, de mijnwerken. Eens op een avond voor het eerst na drie jaar, toen kregen ze hevig getwist met elkaar en geen al van toegeven weten. Toen stonden ze beiden te beven van nijd en zeiden ze dingen nog nimmer gezegd, te scherp om weer al te vergeten.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 Een de muur stil wachten de schatten benieuw in de keuk en lokken de zweven de mijnwerkers af tot hakken en graven als neveren slaven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 En ze gaf hem een zoen, en zwart sperde het Mijn mee, God. Zijn gapende muur. Stil wachten de schatten, benieuwd in de keuken, en lokte weer af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 Wat ook het leven biedt. Samen, samen. En delen vreugde, maar ook verdriet. Samen, samen. Leven Altijd samen zijn, wij blijven wat ook het leven biedt. Ik ben dit. Oh, terug naar huis met kende de stroom Die zachtjes keuvelt En ook de weg Tot bij ons thuis Run run run runny Oh san sad sunny Zo so van van fun, fanny fun, Is deze trip. Ach waar Kan ik haar vinden Wie kan me zeggen Waarop ze bleef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 Roept hij vol blijdschap uit? Daar zing die. Ah, de liefde meisjes van de suikerwerkfabriek. In dat suikerwerk heeft elke keer wel zin. Dus daar ga ik met de uitgang van de suikerwerkfabriek. Wat de snoepjes van Jamin? Die pak je uit en pik in. Humoristisch en toch leuk. <lacht>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 Aandacht weet aan alle drie Zeker, zoete meisjes in de suikerwerkfabriek al zijn ze nog zo heerlijk in het begin Ha, niet dat ik was naar de uitgang van de suikerwerkfabriek Wat als snoepjes van Jamin Die ondermijnen het gezin Daar zijn de meisjes, ja de meisjes van de suikerwerkfabriek In uh. dat suikerwerk heeft elke heer dus uh. al zin Ze zijn I'm going to smoke it, I'm going to mine the papers, the papers, the papers.